Radio Cordonia. Radio Cordonia. Ja, dames en heren, welkom terug. Uh, we hebben vanavond nog even een uh, sfeerrapportage over een concert in Leiden. Dat werd georganiseerd door de Koeische Culturele Centrum Nodos. Uh, Dit deed men in samenwerking met, een, uh, met het Leidse Orkest Symfonica. Uh, we krijgen straks ook een volproefje, als het goed is, DJD. Ja. Uh, ik zal intussen vertellen wat. Uh, wat daar mag gebeuren. Uh, het concert vond plaats in oktober in Leiden. En een, uh, ja, in een cocktail van Westers en traditioneel Koerdische muziek werd een ode gebracht aan uh, de Koerdische. Uh, de grote artiesten van de 20e eeuw. En de overvolle stadgehoorzaal ja, werd meegeslept in een mix aan muziek en optredens en een aantal grote namen, waaronder die van Nas Zazi uh, slaagde erin om de zaal mee te slepen naar uh, traditioneel en Westers muziek. En uh, Radio Cordonia was zoals gewoon mogelijk uh, erbij. en sprak met een aantal aanwezige jongeren. over uh, hun mening over het concert. en uh, de mix tussen moderne en. traditionele Koerdische muziek. en die uh, van het uh, Westen. Als het goed is, krijgen we zo meteen. Uh, u krijgt uh, natuurlijk eerst een volproefje van, uh, van, de, van, van, de, li van de liederen die ge, uh, gezongen werden. En daarna uh, krijgt u het uh, rapportage waar uh, zojuist uh, mijn collega Halvest over had. beste luisteraars welkom terug. Het was een uh, voorproefje en om uh, even in de sfeer te komen van het uh, concert uh, van afgelopen oktober, waar we zoals zeiden een aantal grote namen uit uh, Koeristan en uh, het Leidse Orkest Sinfonita optraden. Wij zijn uh, mix maakte van traditionele muziek en westerse muziek en we gaan zo meteen luisteren naar een, uh, de mening van een aantal aanwezigen bij het concert. Radio Kota. Nogmaals, uh, goedenavond dames en heren. We zijn, uh, zoals net gezegd, uh, aanwezig bij het concert uh, dat georganiseerd is door Nodos uh, Stichting. En uh, Nodos Culturele Centrum uh, in Leiden. En uh, naast ons staan uh, twee dames uh, uh, waarvan we graag willen weten wat zij van het uh, concert vonden. Allereerst zou ik graag willen weten, uh, ja, stel je kort uh, voor. Hallo. Uh... Goedenavond allemaal, mijn naam is uh, Pega Grici. Ik ben de voorzitter van KSVN. Vanavond uh, ja, zijn wij op uh, deze zeer bijzondere avond, een uh, Koerdische feest uh, met live orkest erbij. Ik vond het zeer interessant. Het was uh, totaal anders. Okay. Nou, de, de hoofdthema van het uh, concert is uh, samen sterk, dus uh, een combinatie van een Nederlands uh, orkest en een, uh, en een aantal Koerdische artiesten. Uh, wat vond jij het meest succesvol aan de samenwerking? Aan de combinatie daarvan? Ik vond het erg succes Ja, ik vond het succesvol omdat het allemaal heel goed bij elkaar paste. Het Koerdisch en het Nederlands. Dat is eigenlijk maar een... Uh, zo hoort het ook in de samenleving te gaan. Koerden en Nederlanders die samen met elkaar uh, overweg kunnen. En dat hebben we ook in de muziek uh, kunnen zien. Okay. En uh, Mijn laatste vraag aan jou is... Uh, ja, ben je meer voor de traditionele... Luister je eigenlijk meer naar de traditionele Koerdische muziek? Of uh, ben je meer voor de moderne muziek? Om eerlijk te zijn, nog steeds traditionele. Het raakt je meer. Oké, okay, dankjewel. Uh, Stel je voor? Nou, Hallo allemaal, ik ben uh, Nardi Nuri. Uh, ik ben hier namens uh, KSVN. Ik ben secretaris van KSVN. Oké, okay. uh, zoals we net ook aan uh, Pega vroegen, van, uh, wat vind je van het concert uh, en waar heb je eigenlijk het meest van genoten? Nou, ik vond het heel erg succesvol. Het was heel erg professioneel. Uh, ik ben hier nog een paar andere keertjes ook geweest, maar ik vond dit tot nu toe het beste. Uh, vooral uh, de muziek en ja, de organisatie was ook heel goed. Uh, het was gewoon perfect. Okay. En uh, wat vond je eigenlijk van de samenwerking tussen uh, de Koerdische uh, artiesten en uh, orkestleden en de Nederlandse uh, symfonie? Prima, heel leuk. Uh, we hebben heel erg uh, meegenoten. Uh, het was een hele goede samenwerking, heel goed gedaan. En uh, we konden ook met gevoelens uh, meegaan zinnen. En uh, vooral de enthousiaste van de uh, Nederlands uh, orkest was heel mooi. En uh, we hebben van genoten. Okay. En mijn laatste vraag ook aan jou is, uh, luister jij meer naar uh, traditionele muziek? Ben jij daarmee voor of uh, ben jij meer voor de... Moderne muziek, dus uh, moderne clips en uh, het niet laat actief. Eigenlijk allebei een beetje. Uh, vooral uh, klas ja, klassiek, het omdat het... Ja. Allebei eigenlijk, ja. Klassiek, omdat het, omdat het gewoon meer met het voelens is. Uh, het raakt je meer en de moderne is uh, om te genieten. Oké, okay, dankjewel. Beste luisteraars, uh, welkom terug. Uh, onze volgende interview... Uh, degene die wij uh, gaan interviewen is uh, Zana Jabari. Uh, allereerst, stel je even kort voor. Ik ben Zara Jabari. Uh, wat moet ik nog zeggen? Uh, ik ben voorzitter van Koertjes Studentenraad in Nederland. Uh, Hoe oud ben je? En, uh, 32 jaar. Oké. Okay. Uh, nou, zou je in het kort kunnen vertellen wat je van het uh, concert vond? Wat waren leuke uh, momenten? Wat, wat, wat heeft jou uh, geraakt persoonlijk? Nou, het is sowieso heel apart, want uh, het is anders dan uh, gewoon een koertjefeest. Het is echt een concert, echt uh, uh, stil. En het uh, is goed, ja, heel stil, strak georganiseerd uh, concert is dat. En, uh, uh, we kunnen de Neuro's al lang, want ze zijn heel goed in zulke soort concerten. Zijn, uh, zeg maar, ja, uh, uh, niet gewone feestjes, ja, ons volk denk ik dat uh, ze moeten gewoon aan uh, zulke uh, uh, concerten aan wennen eerst, We En Nodels is daar allemaal begonnen. Als, uh, hij heeft afgelopen jaar en twee jaar terug ook zo'n concert georganiseerd. Wat succesvol verlopen en is echt super. Oké, okay. en mijn laatste vraag, uh, als je kort zou willen antwoorden alsjeblieft. Uh, jij als een uh, jonge Koert, uh, wat um, ja, trekt uh, traditionele muziek jou meer? Of luister jij meer of ben jij meer voor de moderne... Clips en uh, muziek, kuris. Ja, allebei eigenlijk. Je kunt ook naar zeg de oude uh, klassieke muziek met nieuwe uh, miljoenen uh, luisteren. En dat zie je ook in bepaalde, ja, bepaalde artiesten zijn met zo, dat soort muzieken bezig. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Radio Cordonia. Radio Cordonia.